Drie uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt teleurgesteld gereageerd op de oneenigheid... bij het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Israël in de Palestijnse gebieden. Tijdens het bezoek bleek dat premier Rutte de feestelijke in gebruikname... van een containerscanner had afgelast, omdat Israël niet toestaat... dat de scanner wordt gebruikt voor handel tussen de Gazastrook en de westelijke Jordaanhoever. Minister Timmermans bleek vanochtend oneenigheid te hebben... over een bezoek aan de Palestijnse stad Hebron. Hij kreeg Israëlische militairen mee, die hij niet wilde hebben. Daarop zegt hij het bezoek aan de oude stad af. In Zuid-Afrika hebben duizenden mensen kerkdiensten bijgewoond... ter nagedachtenis van Nelson Mandela. Het is vandaag een dag van bezinning en gebed. De hele dag zijn er in onder meer kerken, moskeeën en stadions... in Zuid-Afrika diensten ter ere van Mandela. Dinsdag is er in het Soccer City Stadium in Johannesburg een herdenkingsdienst. Daarbij zijn onder andere de Amerikaanse president Obama... en VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Namens Nederland gaan koning Willem-Alexander en minister Timmermans... Mandela krijgt volgende week zondag een staatsbegrafenis in Koenu... in de provincie Oostkaap, waar hij opgroeide. Het Wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam trekt veel bezoekers... bij de viering van de negentigste verjaardag. In het eerste uur waren er al duizend mensen binnen... terwijl het totaal op een gewone zondag 2000 bedraagt. Iedereen mag voor 90 cent naar binnen... en de deuren sluiten vanavond pas om negen uur. In verband met de verjaardag is buiten het gebouw een tentoonstelling ingericht met allemaal foto's van 1923 tot vandaag. Het weer overwegend bewolkt en droog op enkele plaatsen kan het even miezeren. Het is ongeveer 9 graden vanmiddag en het waait stevig uit westelijke richtingen. Vanavond en vannacht bewolking minimaal rond 7 graden. Morgen ook nog zacht, droog en misschien wat zon. Vanaf dinsdag kouder met s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.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 Zet je auto gratis en vertrouwd op autoscout24.nl. Welkom terug tweede uur langs de lijn vanmiddag. In Groningen is gescoord. Henk Kok wie... Het is 1-0 geworden voor Ado Den Haag door een doelpunt van, jawel, nou. Kramer. Kramer, Kramer. De man die van de terugcommissie vier wedstrijden geschorst zou worden... maar in beroep is gegaan. Hij bewijst zijn waarde hier voor Ado Den Haag. Het was een hoge voorzet vanaf de rechterkant van het veld. Kappelhof sprong onder de bal door. Letcher kon ook geen redding meer brengen. Kramer nam de bal goed aan. Bijzonder kwam uit zijn doel. Maar Kramer schoof de bal in de hoek Nog een doelpunt. Nee, de voorzet van Kostic gaat voor langs de goal. En zo stapelen de aardige momenten zich op in deze wedstrijd en is het 1-0 voor ADO Den Haag. Is het tijdens de nieuws ook gescoord in Deventer, Arman? Nee, de Pek Zwolle staat nog steeds met 2-0 achter tegen de Go Ahead Eagles. Maar Ron Jans, trainer van Zwolle, heeft wel ingegrepen. Hij heeft zijn aanvoerder naar de kant gehaald. Joost Broerse, die er niet goed uitzag bij de 2-0 van Go Ahead. Die moest eraf. Van der Werf heeft hem vervangen. En daarmee hoopt Jans defensief wat stabieler te worden. Pek heeft de controle over de wedstrijd wel overgenomen. Want die ploeg heeft het balbezit. Maar ze hebben nog niet gescoord. Want het staat nog altijd 2-0 voor Go Ahead Eagles. We hadden nog één rit te goed bij de wereldbekerwedstrijd: wedstrijd. Schaatsen in Berlijn op de 1000 meter voor vrouwen. De Russische Olga Fatkolina was de snelste. Is het gebleven, Sebastian Timmerman? Nee, nee, nee. Die laatste rit ging tussen de dames die dit seizoen de dienst uitmaken... op de kilometer Richardson en Bo. En Richardson wint voor de derde keer dit seizoen... 3 uit 4 voor de wereldkampioenensprint. En in een tijd 1.14.51. Ze is een halve seconde sneller dan het inmiddels oude baanrecord... van Christine Nesbitt. Dik baanrecord dus voor Richardson. Brittany Bowe op bijna een seconde tweede. Vat Colina derde. Van Beek en Leenstra vierde en vijf. Maar wel op meer dan een seconde van de ongenaakbare Heather Richardson. Was nog voordat echt de hele wereldplatform ging. Uit 1978, Bruce Springsteen met Badlands. Groningen staat achter en dat is best wel spannend. Want ze waren al zeven keer ongeslagen in kok. Ja, dat klopt. En Ado Den Haag heeft nog niet zoveel uitwedstrijden gewonnen dit seizoen. Ik geloof dat ze de laatste vijf uitwedstrijden in deze competitie zelfs hebben verloren. En dat heel lang geleden is. Dat ze eens een keer hebben gewonnen op, op vreemde bodem. Maar ik vind het een aardige wedstrijd om, om na te kijken. En, en momentum was in de 31ste, 32ste minuut... was voor Ado Den Haag door de doelpunt van Kramer. En kort daarvoor bij de stand van 0-0... dacht je even dat Groningen de leiding zou nemen. Want toen zag je toch een fantastisch afschot van Kieftenbelt. Zo op een meter hoogte, ideaal voor de keeper. En dat vond Coutinho ook, van die de bal uit zijn goal. Toen Joeg Kostis de bal nog wel voorlangs het doel van Ado Den Haag. Maar dat levert allemaal niks op. Ik vind het een leuke wedstrijd. Gelijk opgaande wedstrijd om na te kijken. Maar één moment was Ado Den Haag beter via de Kramer. En FC Groningen gaat zomaar weer jagen op de bal. Meijers, de linker verdediger geeft de bal. Speelde hem even naar de, naar de buitenkant. Die speelde hem even naar Gert. Die speelt normaal gesproken naar de rechterkant, maar nu uitgeweken naar links. En dan is Maloon. Die speelt in de breedte naar Wormgoor. Wormgoor, of beter gezegd kost iets als zojuist een kleine ruzie met, met Wormgoor. Nou, ik zou met Wormgoor maar geen ruzie maken. Niet binnen het veld en niet buiten het veld. Want die heeft een imponerende gestalte. Weer is Aardoe Den Haag weg. Die bal die wordt net niet langs uh, botkine getikt. Anders was het gewoon een vrije kans geweest voor ...voor Gert. Het wordt een harde wedstrijd. Het wordt ruiger in het veld. Ja, door Den Haag gaat het weer bouwen aan een aanval. Van Duinen wil die bal in het 16-meter gebied euh, brengen. Er wordt nu gejaagd door de bal door Groningen en ook door Den Haag. Maar Den Haag heeft de bal. Er komt de voorzet. Nee, dat is helemaal niks. Dat was helemaal van Gert. Het was geen voorzet. Het was helemaal geen schot. Het, nee, het was van Haren eerlijk gezegd, maar het was helemaal niks in dit geval. Maar er komt wel sfeer in de Eurborg van Groningen. Ja, die voelt zich niet lekker bij die 1-0 achterstand. wil natuurlijk op gelijke hoogte blijven met Feyenoord... Maar dan moeten ze deze wedstrijd wel winnen. En wat Ado Den Haag goed doet, het houdt het speelveld klein. En er wordt wel eens gezegd dat voor voorin begint. En dat begint inderdaad bij Ado Den Haag, bij Kramer en Van Duinen. Dat doet Ado Den Haag heel goed. Nu heeft Ado Den Haag even een overwicht. Het is Meijers die de bal probeert voor te zetten. Maar hij schiet de bal tegen Letje op. En dan gaat Ado Den Haag ingooien op een meter of 10, 15 van de cornervlag. Nou, dat gaat zometeen gebeuren bij die stand. 1-0 in het voordeel van Ado Den Haag. 40 minuten gevoetbald, doepend Kramer. Hoe is het nou toch mogelijk als je de spelers van Go Ahead Eagles en Zwolle... Tegen elkaar afstreept, dan wint Zwolle met 8-3. Toch staat het 2-0 voor Go, die Eagles, Ja, dat heeft alles te maken met uh, inzet, Hugo. Want uh, Go Ahead begon zo fanatiek aan de wedstrijd. Het is natuurlijk ook de goede tactiek. En ik denk dat Fouke Boy dat zijn spelers ook heeft ingepeperd. Bij een uh, 2-0 voorsprong voor Go Ahead nog altijd. En Zwolle, ja, je zou toch zeggen dat ze daar rekening mee uh, konden houden. Want je weet, als je hier naar de Adelaarshorst komt voor de IJssel Derby. voor het eerst sinds de jaren 80 weer op het hoogste niveau. dan denk ik dat je wel mag veronderstellen dat de thuisclub uh, fanatiek en agressief begint. Maar het leek erop dat Zwolle daar geen rekening mee had gehouden. Want zeker als die schaal gejat is. Tijd... Precies, zeker als die schaal ook nog is gejat is. Ja, iedereen was hier boos. Maar goed, uh, Zwolle had er niet veel rekening mee gehouden. Want binnen Mum van Thijs 2 0 Terwijl er nu een hele risicovolle terugspelbal is achterin bij Ahead Eagles. En er gescoord kan worden misschien door Zwolle. Maar Sai Mak die kan dan net niet uh, aan de bal komen. En Bart Vriends, de centrale verdediger, heeft er nog een voetje tegenaan. Waardoor die bal over de zijlijn hobbelt. Beste kans voor Zwolle in de eerste helft, denk ik. Zijn mak kreeg er nog eentje in het eerste kwartier. Maar dit is toch ook wel een grote kans die het in had gemogen voor Pek Zwolle. Het lukte niet. Wel de ingooi voor Pek aan de rechterkant. Via Gravenbeek speelt hem even terug. En go Ahead jaagt dan goed door. Waardoor nu zelfs Deryl Lachman uh, de bal heeft rond de middenlijn voor Peck Lachman dan met de crosspaas naar de links. Naar Aschente die de bal nu heeft. Dan goed naar binnen trekt. Uh, Smit kwijt is. Buitenom gaat nu. Aschente de voorzet dan moet geven. De bal lijkt over de achterlijn te zijn gegaan. Maar uh, Paul van Boekel oordeelt anders. Maar het maakt ook uh, niet zo heel veel meer uit. Want uh, de paas van uh, Aschente die wordt uh, overgeschoten door uh, Mustafa Seimak. Vier minuten nog tot de rust. Een rust waar uh, Peck Zwolle ongetwijfeld naar zal snakken. Want die ploeg staat 2-0 achter tegen de go Eagles. met step-in-out. Slotfase eerst helft. FC Groningen, Ado Henkok... Nou, Gerd heeft zojuist een gele kaart gekregen. Omdat Sivkovic zo onderuit liep. En Groningen was bezig aan een aardige kant erop te zetten. Maar Gert dacht: ja, deze overtreding is wel nuttig. Zo wordt er in het jargon van de betaalde voetbal vaak geredeneerd. En Gerd moet ook zo geredeneerd hebben. Van hij schoffelde Sivkovic onderuit. De vrije schop van Sherry. heeft jaren gespeeld voor A.D.O. Den Haag in het 16-meter gebied. Maar veel te dicht op de goal. En op de rand van het doelgebied. vangt hij Coutinho. Die vangt heel gemakkelijk die bal. Pakt die bal uit de lucht. En nu beneden ook het jou van schijfstrachterkeuze bij Juuk. Het is 1-0 voor ADO Den Haag. Wat gefluit in de Euroborg. Ik wil niet zeggen dat Groningen slecht heeft gevoetbald. Maar het moment was voor Kramer. Die dat enige doelpunt tot dusverre maakt in deze wedstrijd. En ADO Den Haag voetbalt absoluut niet slecht. Je zou niet zeggen dat ADO Den Haag in de onderste regionen vertoeft. Maar twee punten voorsprong heeft in deze competitie. Op NEC, NEC 12 en dan ADO Den Haag 14. Absoluut niet. En mogelijkerwijs, en ik denk het eerlijk gezegd wel op basis van deze eerste 45 minuten. Is het door elkaar husselen. Van, van dit elftal door Maurie Stijn met uh, Malone en uh, Bakker op het middenveld. En het passeren van Gaudier, Arlberg en uh, Cabral is wel een nuttige ingreep geweest. Althans, tot dusver wel. 1-0 voor ADO Den Haag. Go in die boel, Zwolle Armal wordt nog gespeeld. Een minuutje besuretijd erbij gekomen in de eerste helft. Het heeft alles te maken natuurlijk met die twee goals voor de Go Ahead Eagles. Dat al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam. Na vijf minuten door een kopbal van Doker Schmid. En tien minuten later zorgt de Valkenburg voor de 2-0. En die stand staat nu nog steeds op het bord. Als er nog een halve minuut te spelen is in de eerste helft. En Zwolle nog één keer mag aanvallen nu via Latschman. halverwege de eigen helft. Speelt even breed op Gravenbeek. En Zwolle tikt achterin dan rustig rond en maakt weinig aanstalten meer om echt nog een laatste aanval te forceren aan het eind van die eerste helft, want de go Ahead Eagles neemt nu over via Antonia en Vriends. En dan uh, fluitscheid, zegt de Paul van Boekel, voor het einde van uh, de eerste helft. Een eerste helft waarin de go Eagles heel goed begonnen aan de wedstrijd. En dat was ontzettend belangrijk, want uh, Peck Zwolle had daar te weinig rekening mee gehouden. Waardoor uh, go al in het eerste kwartier twee keer kon scoren. En wat uh, Peck Zwolle daarna ook probeerde, de ploeg nam het heft wel in handen. Heeft ook het meeste balbezit, maar echt grote kansen, die waren schaars. En uh, zo staat uh, na 45 minuten toch een hele fijne stand voor de supporters in Deventer op het bord. 2 tegen 0. En bij Groningen-ADO is het bij Rus dus 0-1. In de eerste divisie Sparta-Excelsior nog altijd 1-0. En bij Achilles 29 tegen FC Os is het inmiddels 0-1. Nederlandse hockeyvrouwen staan in de finale van de Hockey World League. Ze versloegen het gastland in een zinderende halve finale na shootouts. outs Na de reguliere speeltijd was het 2-2. Bondscoach Max Caldas was zeer trots op zijn ploeg. De, uh, de spel dat we hebben gespeeld was... Uh... Het om te spelen. We hebben hier volledig de, manier in, de in de hoofd van de Leeuw. Alleen um, ja, een paar vuitjes kosten ze dus een goal tegen. om uh, laten ze komen in de wedstrijd. Begin van de tweede helft hebben we het dus niet. Er werd gewoon gekild wanneer het had gekund met onze kansen. En dan blijf gewoon uh, close. Maar ik denk dat Overal uh, ongelooflijk trots op de meiden en heel blij mee. Het zag er even niet goed uit toen Argentini op een 2 in voorsprong kwam. Maar daarna tonen jullie pas veerkracht. Nou, ik, we, ik ben het niet met je eens en we hebben weer vier getoond vanaf de eerste dag eh, vanaf de eerste dag en vanaf de eerste minuut van de wedstrijd. dat wij eh, als N-team vandaag gewoon echt aanwezig en goed was, in en goed was, waren wij. Eh, alleen misschien na de twee moet je iets meer vanaf andere andere gewoon ook daarbij tappen. Precies. In plaats van alleen maar hokje. Dat is, dat is cruciaal voor deze jonge groep. Hè. Niet vergeten dat het is een hele jonge groep. Een hele korte voorbereiding. Uh, en uh, we missen gewoon ongelofelijke uh, wereldtoppers in het team. Ja, ik bedoel eigenlijk, het mentale spelletje konden jullie ook aan? Ja, absoluut. We hebben gewoon heel veel in papendal en uh, gewerkt met Rogier Hoorn. Uh, en ook intern. En ik denk dat, uh, dat uh, met name het uh, kunnen potje afsluiten. aan de tegenin, uh, de ups de gaan. Zeg maar op de, deze manier vond ik wel echt uh, gewoon van grote klasse. En uh, ja, het is off hè? Al dus de bondscoach van de Nederlandse vrouwen, Max Caldas. De keeper, Joyce Sombroek, beleefde hun wedstrijd van uiterste. Uiteindelijk stopte ze de beslissende shootout van de Argentijnse vedette Aymar. Maar eerder in de wedstrijd maakte ze een blunder. De bal bleef hangen in mijn leggert en dat gebeurt soms. En uh, gelukkig niet vaak. Maar het enige wat je dan kan doen is knop omzetten... zorg zorgen dat je de ballen daarna pakt en uh, gefocust blijven. Heb jij je ooit een moment zorgen gemaakt in deze wedstrijd? Nee, nee, ik had er alle vertrouwen in. Het is jammer dat we niet meer scoren, want we hebben heel veel kansen. Ik denk dat Soekie er ook heel veel heeft gehouden. En Uiteindelijk wordt het nog spannend en eindigt het op shootouts. Maar daar had ik ook alle vertrouwen in, want we hebben er veel op getraind en het supergoed gedaan. En bij het begin van de shootouts denk jij van, ha mooi, dit is mijn kans, dit kan ik. Dat kan ik zeker, maar het is belangrijk dat we ze ook scoren. Is het voor jou nog speciaal dat jij de laatste stopt van Luciana Aymar? Nou ja, dat is natuurlijk leuk. En het is mooi dat we met z'n allen het stadion hier stil krijgen... En ik heb twee keer verloren op het WK in de Champions Trophy. En nu een uh, beslissend duel tegen Argentinië gewonnen. Dat is heerlijk. Oh, yeah. Maar het is bijzonder hoor, Joyce. Je wint hier van een, in het hol van de leeuw. Ja, heerlijk. Ja, maar we zijn er nog niet. Hè. Morgen moeten we tegen Australië. En uh, dat wordt een mooi pot, denk ik. Gun je jezelf geen tijd om te genieten? Absoluut wel. Ik geniet nog steeds. Maar die finale komt er alweer aan. Want die finale tussen Nederland en Australië is vannacht Nederlandse tijd. En die is te volgen op Radio 1 en ook via NOS.nl vanaf 1 uur. Vanmiddag gespeeld om half 1 heerenveen Feyenoord Rust 1-2, eindstand 1-2. 0-1 Boetius 0-2 Immers, 1-2 Van Beek eigen doel. De strijd om plek 4 wordt dus gewonnen door Feyenoord. Jeroen Gruter praat met een ongetwijfeld opgeluchte Ronald Koeman. Liep de hartslag op, Ronald, in de slotfase? Ja, dat is altijd zo, hè. Want het is spannend. Ook Heerenveen kreeg nog twee goede kansen van Vim Bokersson. We hadden ook de 1-3 kunnen en moeten maken. Nou, dan is het logisch dat je nog meer meeleeft dan, uh, dan na een eerste, rustige eerste helft. Want toen vond ik Feyenoord heel goed. Ja, ik kan me voorstellen dat je met name over de eerste 30, 35 minuten heel tevreden bent. Ja, klopt. We wilden uh, eigenlijk wat we vorige week ook deden. Ver van de kool uh, druk zetten. En dat ging goed. Heerenveen had daar uh, heel veel problemen mee. Had niet een goede, rustige opbouw. En, uh, maar we speelden ver van de kool en waren constant druk. En daaruit maken we ook twee calls. En uh, er was niets aan de hand. Alleen ja, uh, op slag van rust dan toch een moment. Waardoor het ook weer een andere wedstrijd wordt. Nou, je ziet het eigenlijk daarvoor al een beetje kantelen. Ja, vond ik ook wel. Ik vond dat we wat slordiger werden in, in, in ons voetbal. en uh, Ik vond ook dat we soms aan de rechterkant speelden. En toen bleven we ook aan de rechterkant. Er was de ruimte aan de andere kant, aan de linker. En, uh, ja, daar ontstond er een aantal keer balvries uit. En, en dan, dan krijgt uh, een tegenstander zoals Heerenveen toch het gevoel dat er weer wat in zat. En, en dat hebben ze een half uur in de eerste helft niet gehad. Ja, je hebt er wel vaker op gehamerd. En het is al een terugkeer thema geweest natuurlijk. Maar toch gebeurt het weer. Dat zal je niet lekker zitten. Nee, klopt. Want ja, dat, uh, als het 0-2 staat en is nog een minuut te spelen... dan uh, moet je ten koste van alles of balbezit houden... of, of de bal wegschieten. Nou, we leiden balverlies uh, op het middenveld. Ja, en, daar, en heel slordig hadden nog de tijd om, om een overtreding op Otiekba te maken. Waardoor je weer ook uh, kan organiseren. Ja, en dat zijn, dat zijn momenten die moeten eruit. Want ja, dat is vaak wel heel bepalend. Het bepaalt het verschil tussen echt meedoen om de titel of toch net een beetje eronder spelen? Ja, dat klopt. Dat, uh, dat, dat klopt zeker. En, en daar hebben we nog wel eens problemen mee. Al met al is het natuurlijk toch een prettige constatering... dat je de overwinning van vorige week, tegen PSV nu een vervolg geeft. Ja, dat, dat, dat, dat moest ook. Ook, ook gezien de, de uitslagen van andere clubs uh, willen meedoen. We krijgen nu twee, uh, twee thuiswedstrijden. Dus ja, mocht je die goed afsluiten, dan, uh, dan doe je mee voor, voor het hoogste. En, en dat willen we graag. Er wordt vaak gekeken naar de doelpuntenmakers. Nou, we hebben een schitterende goal zien van het is Een goede goal van immers. Maar misschien was het de meest cruciale actie in de wedstrijd wel de redding van Mulder. op die inzet van Finn Bogerson. Ben je het daarmee eens? Ja, absoluut. Uh, die, die pakt hij op zijn. Ik zei net al tegen, tegen Erwin. het was een Casiliaatje uh, uh, op zijn schoen, op zijn teen. En dat was net voldoende, want anders is het 2-2. En uh, in dat opzicht uh, heeft Mulder een uh, fantastisch gekiep. En, en die heeft ons ook gered op één of twee momenten. Ja, en dat heb je nodig om. Om, om te winnen. En uh, het is een teamprestatie. Een kassiljartje. En van de ene Mulder naar de andere Mulder. Want Michel Mulder, de schaatser, stond dit weekend bij de Wereldbekerwedstrijden in Berlijn. Twee keer op het podium op de 500 meter. Vrijdag werd die eerste. Vandaag moest hij genoegen nemen met het brons op 800ste van de nummers 1 en 2. Mo en Kato. Bert Maalderink spreekt met Michel Mulder. Ik dacht hij gaat hem winnen en een nieuw baardrecord. Maar dat was helemaal niet zo. Nee. Maar... Nee. Ja, het, was, het was wel een goede rit, maar geen superrit inderdaad. Ik voelde goed vanmorgen, maar uh, ja, baren kon, weet ik weet niet of dat uh, erin zat. Maar ja, goed, het uh, was wel weer een mooie rit. Omdat jij de afgelopen dagen zoveel vertrouwen uitstraalde en zo. Ja, nou ja het gaat ook heel erg goed en ik word nu ook gewoon derde. Dus uh, dat betekent dat ik inderdaad uh, goed aan het schaatsen ben. Alleen uh, ja, ik had graag nog een keer gewonnen vandaag. Maar uh, met die chocolademedailles moet je ze allemaal een keer geprobeerd hebben. Hè? Dus ik ben nu een keer eerste, keer tweede en nu dan weer derde. Want dat zeg je, omdat jij vrijdag kreeg je medaille, die was van chocola. En ze zijn hier allemaal van chocola, hè? Ja, precies. Dus nu heb ik ze alle drie een keer geprobeerd. En dan uh, kan ik je straks vertellen welke het lekkerst was. Zo grappig, hier aan de overkant van de straat is gewoon een winkel waar je medailles kan halen. Wat uh... kunnen wij ze dadelijk ook doen? Ja, misschien kunnen we ze zelf laten maken, als aandenken. Maar even iets anders, hè? Uh, er wordt hier gereden in de, in de snelle pakken uh, voor de speler. Dat doe jij niet? Nou, dat is niet bewust, hoor. Ik, uh, ik ben vrijdag voor de 500 meter rook ook dat pak aantrekken. Alleen... Uh... Het is een uh, iets ander pak als wat ik gewend ben. En met aantrekken scheurde meteen uh, het hele pak uit elkaar. Ik, uh, ik had even de gebruiksaanwijzing moeten lezen. Dat, uh, dat het even iets voorzichtiger moet dan het normale pak wat ik altijd heb. Dus uh, ja, toen moest het oude pak maar weer aan. Ja, dus je hebt hier in een oud pak uh, gereden en goed gereden. Wat je net zegt. Uh, eerste, tweede en derde geworden. Maar we zijn ook verbaasd. Snelle pakken, aerodynamica en dan verschijn je met een baard. <laughs> ja, en, uh, die gaat na dit weekend af. Dat, uh, <laughs> Snap je wat ik bedoel? Dat is toch gek eigenlijk? Ze zeggen altijd dat het gaat om honderdste of misschien wel om duizendste. Ja. En dan rij je in een niet zo snel pak, blijkbaar, en met een baard. Nee, maar of dat minder snel is, dat, uh, dat weet ik niet. Ik heb niet in de winter nog gestaan met, uh, met of zonder baard. Maar. Uh, nou goed, uh, die, dat snelle pak dat zal ik zeker weer aan gaan trekken als hij weer heel is. En, uh, en de baard gaat er ook af, dat beloof ik. Ja, want of zit snelheid gewoon in je hoofd? Ik bedoel, als je gewoon goed bent en mentaal en zo, dan maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja dat klopt, als je in vorm bent dan rij je gewoon hard, alleen uh, dat pak dat kan wel helpen in je uh, houding zetten en ook in de houding blijven en dat, en dat scheelt gewoon tijd en uh, daarvoor is het wel goed dat mensen daarmee bezig zijn, dat we in ieder geval in het snelste pak aan de start verschijnen, maar je moet het nog steeds zelf doen en er zit geen motortje in het pak en dat gaat je ook niet helpen om harder te schaatsen, maar het is wel lekker om uh, zo snel mogelijk door de luchtverstand heen te gaan natuurlijk. Ik dacht dat ik deze plaat al jaren geleden had gehoord. Maar het is uh, een single uit november 2013. Caro Emerald, I Belong To You. Zou het een cover zijn? <laughs> nou, ik denk dat haar stem gewoon goed in het uh, gehoor ligt. Maar alles lijkt een beetje op elkaar. Ja. Bij verder ja. zeg ik niks. We gaan snel naar Berlijn. Want daar wordt gereden op de vijf kilometer... door de mannen op de schaatsbaan. Het sportforum, Sebastian. De eerste Nederlander uh, in actie gezien. Douwer de Vries, de ploegenoot van uh, Sven Kramer die niet aanwezig is in Berlijn. Hij is aan het trainen in Noord-Italië. Douwe de Vries is er dus wel. Hij rijdt een goede 5 kilometer... 6.18.64 is niet alleen sneller dan zijn tegenstander Shane Dobbin... en sneller dan de twee rijders die ik heb zien rijden in de eerste rit... maar het is ook maar een uh, viertal seconden boven zijn persoonlijk record. En dat is een tijd die uh, Douwe de Vries reed eerder dit seizoen... op het snelste ijs ter wereld in Salt Lake City. En als je het dan hebt over outsiders voor wat betreft de Olympische plekken... de startbewijzen straks in Sochi die worden verdeeld... Uh, bij het Olympisch kwalificatietoernooi eind december in Ereveen... nou, dan rijdt hij wel zo'n outsider Douwer de Vries dus, moeten we niet onderschatten. Na een moeilijk jaar, met heel veel blessures, is hij weer terug aan het komen. Eén Nederlander gezien, dus op deze vijf kilometer. De tweede Nederlander gaat nu van start. En dat is Jan Blokhuizen uit de ploeg van Jan van Veen uit de Corendon ploeg. Rijdt tegen de Rus. Daniel Zinitsin, derde rit, vijf kilometer. Inzet dus de 6.1864, waarmee Douwer de Vries net de tweede rit op zijn naam schreef. Dit is Radio 1. Gert Kluk met het nieuws. Europa moet van de arbeidsmigranten uit Roemenië en Bulgarije geen tweederangsburgers maken, zegt de Roemeense ambassadeur in Nederland. In het tv-programma Buitenhof reageerde ze op het pleidooi van de Britse premier Cameron om migranten minder rechten te geven. Minister asher van Sociale Zaken staat open voor de plannen van Cameron om de migratie van armen naar rijke EU-lidstaten te beperken. Hij wil overigens niet tornen aan de afspraak dat Roemenen en Bulgaren vanaf 1 januari 2014 zonder werkvergunning overal in de EU aan de slag kunnen. Tweede Kamerleden zijn teleurgesteld over de oneenigheid... bij het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Israël en de Palestijnse gebieden. Het CDA-Kamerlid Omtzigt ziet een patroon. Eerst ruzies bij bezoeken aan Rusland en Turkije... nu weer bij ontmoetingen in Israël en Palestijns gebied. Tijdens het bezoek bleek dat premier niet besloten had aanwezig te zijn... bij de feestelijke ingebruikname van een containerscanner... omdat Israël niet toestaat dat de scanner gebruikt wordt voor handel... tussen de Gazastrook en de westelijke Jordaanhoever. En minister Timmermans bleek vanochtend oneenigheid te hebben... over een bezoek aan de Palestijnse stad Hebron. Het Wetenschapsmuseum Nemo in Amsterdam trekt veel bezoekers bij de viering van de 90ste verjaardag. In het eerste uur waren er al duizend mensen binnen, terwijl het totaal op een gewone zondag 2000 bedraagt. Iedereen mag voor 90 cent naar binnen en de deuren sluiten vanavond om 9 uur. Het zijn de hoofdpunten. Radio 1, NOS langs de lijn. De tweede helft is begonnen, volgens mij FC Groningen-Ado Henk Kok. Ja, 15 seconden oud en 1-0 voorsprong voor Ado Den Haag. En de eerste aanval en de eerste poging om, om nog een doelpunt te maken... kwam op naam van Ado Den Haag via Van Duinen. Hij zag dat bijzonder wat ver voor zijn doel stond, maar de lop was niet goed. Groningen heeft de aanval overgenomen. Gaan over de rechterkant van het veld. Probeert uh, nu Kierum daar die bal uh, voor te zetten. Die bal die komt niet voor de goal. Wordt wel weer opgevangen door Sherry. Heb ik niet, uh, nou, niet geweldig zien acteren tot dusver in deze wedstrijd... als oud-speler van Ado Den Haag. Nu krijgt hij misschien weer de bal... In in het 16-meter gebied. Nee, Beugelsdijk laat die bal gewoon lopen voor zijn doelman. Uh, Coutinho. En dan is meneer het gevaar ook geweken. Groningen. Nou, ik wil niet zeggen dat ze een slechte wedstrijd spelen. Maar ook geen topwedstrijd. Maar Ado Den Haag. Ik heb begrepen dat ze toen de tijd ook een aardige wedstrijd tegen Utrecht hebben gespeeld. Wel die wedstrijd gewoon uh, verloren. Dat wel. Maar het was toch een goede wedstrijd. En Ado Den Haag. Zoals ze nu spelen. Horen ze absoluut niet op die uh, 16e plaats te staan in de Eredivisie. Met slechts twee punten meer dan NEC. De vrije schop is genomen. Ado Den Haag gaat richting Van Duinen. Kramer speelt nog, springt onder de bal door. En is bovendien een overtreding begaan. Snel genomen die vrije schop door uh, Letje. Andermaal krijgt hij de bal aangespeeld. En dan zal hem even terugleggen op uh, Bottekin. Er is veel spelers achter de bal bij Ado Den Haag. Ze houden weer dat speelveld klein. Dat is goed bevallen. En meteen druk zetten op uh, Bottekin. Bottekin is de bal dan ook uh, kwijtgeraakt. En dan krijg je een 4-4 situatie. De paas is niet helemaal goed. Maar die bal moet toch voorgezet kunnen worden. Worden. En dan is er niemand uh, van Ado Den Haag die de bal kan ophekken, maar wel Sherry. En dan gaat Kocz die staan aan de haal met de bal. We hebben twee minuten gespeeld in de tweede helft. De stand is 1-0 in het voordeel van Ado Den Haag. Go de Eagles Zwolle, Arman. Hier ook een kleine twee minuten onderweg in de tweede helft. 2-0 nog altijd de voorsprong voor de Go Ahead Eagles. Door die te vroeg in de eerste helft gemaakt door Schmid en Valkenburg. En dan gaan we kijken wat Pex Zwolle daar in de tweede helft tegenover kan stellen. Ron Jans heeft wel ingegrepen. Bracht eerder al Michael van der Werf voor Joost Broers. En heeft nu de Pol Klieg in het veld gebracht. Klieg die... Uh... De afgelopen weken afwezig was in verband met een gebroken teen. Hij is weer fit. Maar Jans Wietklieg op de bank beginnen. Maar Klieg is nu weer terug. Hij heeft Jesper Drost vervangen op het middenveld. En dan gaan we kijken of de Pol iets meer aanvallende impulsen kan aanbrengen in het team van Zwolle. Want daar ontbrak het nog wel eens aan in de eerste helft. Goat Eagles hebben nu de bal aan de rechterkant van het veld. Via een ingooi van Doker Schmid. De maken in de man die ook aan de basis stond van de tweede goal. Die speelt dus een uitstekende wedstrijd tot dusver. Schmid heeft Go Ahead heeft de bal rond de middenlijn met Turuc. Speelt hem even naar links, naar Schenk. Die gaat dan terug naar Turuc. Dan is er opeens ruimte aan de linkerkant van het veld. Uh, Turuc gaat dan tegenover Gravenbeek, probeert niet langs te gaan... maar hij wordt teruggedrongen, waardoor Schenk, de link, linkervleugelverdediger... van Ahead Eagles, nu weer de bal heeft. En ik zie dat Peck Zwolle in het begin van die tweede helft... iets meer aanstal te maken om door te jagen op de verdediging van Ahead Eagles. Wat de ploeg in de eerste helft niet deed. En ik denk dat Ron Jans zijn ploeg heeft verteld in de rust... Dat ze dat iets meer moeten gaan doen. Om ervoor te zorgen dat Goed achterin misschien wat fouten gaat maken. Waar Zwolle eventueel van zou kunnen profiteren. Dat is nu nog niet het geval. Want de Eagles hebben de bal. En er wordt een overtreding gemaakt. Op Turuch oordeelt scheidsrechter Van Boekel, Waardoor Goed een vrije trap mag gaan nemen. Op eigen helft. Na drie minuten in de tweede helft. En een 2-0 voorsprong voor de Eagles. Belangrijke testcase voor Jan Blokhuizen nu in Berlijn. Op de 5 kilometer. Want dit is de afstandse bas waarop hij individueel naar de Spelen wil. Hè? en de afstand waarop hij nog niet echt wist te overtuigen. Maar tot nu toe in Berlijn rijdt hij hartstikke goed. Hij moet nog twee ronden rijden en in het begin, de eerste 2,5 kilometer zat hij genees zo heel ver boven het barenkoor van Sven Kramer. Het schema van dat barrecord, dat is een van de snelste barrecords ter wereld. 6.09.76, een hele scherpe tijd van Kramer uit november 2006 en met 1484 met nog twee ronden te gaan dan rijdt Jan Blokhuizen ook niet zo heel ver boven zijn persoonlijk record, dat hij in november reed in Calgary 6, 11, 91. De blokhuizen die we tot nu toe dit seizoen nog niet echt overtuigend vonden, maar hier dus wel een overtuigende 5 kilometer rijdt. Hij hoeft nog maar één ronde af te leggen. Inderdaad op de afstand waar hij graag naar Sochi wil individueel, maar waar de plekken natuurlijk duur zijn. Met Kramer, met Bergsma, met Bob de Jong. Die twee komen straks nog. Bob de Jong en Jorrit Bergsma. Er zijn maar drie plekken te verdelen straks eind december op deze 5 kilometer. Dus dat wordt een enorme strijd daar in Herenveen. De laatste... De bocht is de buitenbocht voor Jan Blokhuizen. Vorig seizoen TVM, nu dus Corendon. De ploeg waar ook Jan van Veen naartoe ging. Dat persoonlijk record zit er net niet in. Maar het blijft er niet heel ver van verwijderd. Hij is sneller dan Douwe de Vries. 6, 15, 66... Is een prima eindtijd op deze 5 kilometer van Jan Blokhuizen. Na drie ritten. Dan uh, laat hij zien dat hij dat echt nog niet verleerd is. Het rijden van goede vijf kilometer. Oh ja, had ook nog een tegenstander. Daniel Sinitsin, een talent uit Rusland. Maar die rijdt hier tegenvallend 630-95. Drie ritten gehad. Straks is nog in de laatste twee ritten. Twee Nederlanders, Bob de Jong en Jorrit Bergsma. Maar de kans is best wel aanzienlijk dat de 6 15 van Jan Blokhuizen tegen die tijd nog steeds de snelste tijd is. Tot wel de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 Mi sanera y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé. Y fue pura, todita tu mentira. Qué maldita, mala suerte la mía. Que aquel día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 La camisa negra? La camisa negra. Ik weet zeker dat Henk Kok weet wat dat betekent. Henk? La camisa ik, negra. Ik heb er niet over nagedacht. Nee? En ik, en ik weet het niet, nee. Het nee. zwarte overhemd. Het zwarte overhemd? Ja. Ik heb geen zwarte overhemden. Anders had ik het wel geweten, denk ja. ik. Ja. Ja, ja, ja, vertel ja, me heb... wat over de wedstrijd dan. Ja, ja in Oost-Groningen al in witte overhemden. Hè? Ja, ja, mm -hmm. ja, ja, ja. Goed, het is 1-0 voor ADO Den Haag. En we hebben nog ongeveer een kleine 10 minuten gespeeld in die tweede helft. En ADO Den Haag is zeker in deze fase van de wedstrijd gewoon uh, de betere ploeg. En met name zoekt ADO Den Haag voortdurend over de linkerkant Letchert op. Dus de rechter verdediger van uh, FC Groningen. Dat is niet zijn positie. Van normaal gesproken speelt daar Maniasco. En is Letchert een centrumverdediger. Maar uh, Van der Loye, de oefenmeester van FC. Groningen wilde het duo en Kappelhof niet uit elkaar houden. Maar nu ga je kijken naar uh, Malone. Moet die bal even terugleggen? Legt hij hem goed terug? Hij legt hem even terug op uh, Kramer. Maar de schot wordt geblokt door een verdediger van FC Groningen. En zo heeft Ado Den Haag aan het begin van die tweede helft de betere mogelijkheden. En weer is Groningen de bal al kwijt. En Ado Den Haag voetbalt heel leuk hoor, in deze fase van de wedstrijd. En ik kun je wel zeggen, Groningen heeft een mindere dag. Maar dat wordt ook afgedwongen door de tegenstander. Dat mag wel zo zijn dat Groningen wat minder voetbalt. Sivkowitz heb ik nog nauwelijks gezien. Sifkovic Sivkovic is ook een speler die eigenlijk bediend moet worden. Is een geweldig talent, 17 jaar, heeft een goede loopactie, heeft een geweldige score, kan goed kopen. Maar in die kleine ruimte is het niet echt een aanspeelpunt voor FC Groningen. Die kwaliteit heeft deze nog maar 17-jarige jongeman nog niet. Het kan wel komen, maar ik denk dat Sivkovic straks mogelijk gewisseld wordt en dat Texera binnen de lijnen komt. Groningen gaat ingooien op de helft van ADO Den Haag. En dan zijn ze bij de kornervlaag, er wordt het duel uitgevochten tussen Meijers en Kierm. En dan schopt de meis de bal over de zijlijn. En dan gaat Groningen ingooien. Een meter of 10, 15 van de korenvlag. Maar echt druk zetten op dat doel van Coutinho, heb ik nog niet gezien. En dat doet Ado Den Haag tactisch heel goed. De regelmatig het speelveld heel klein te houden. De voorzet levert ook niks op. Of kost iets moet nog bij die bal kunnen. Dat doet hij wel. Maar het is geen voorzet. Is het een slappe inzet. Meer of meer een terugspelballetje naar de doelman van Ado Den Haag Coutinho. Die heeft daar geen enkele ruimte mee. En er zal er ook even de nodige tijd worden genomen. Af en toe neemt Ado Den Haag. Even tijd Zou ik ook doen als ik speler was van ADO Den Haag en als ik in de onderste regionen verkeerde van de Eredivisie? Kappelhof, Kappelhof speelt hem even uh, diep naar Hierrié. Hier legt de bal dan breed af uh, naar Letje. Uh, Letje gaat over de middenlijn. Geeft hij die bal af? Ja, dat doet hij wel. Die bal die gaat uh, naar Kierm. Kierm schreef hem weer af naar Letje. Dan een paasje. Ja, dat is een hele moeilijke balletje van Letje naar Kierm. Komt wel in het 16 meter gebied. Er wordt een overtreding begaan. Er wordt geen overtreding begaan. Nou wordt er een gordel los voor uh, opruimen. Weg is weg, moet Ado Den Haag gedacht hebben. We hebben gespeeld bijna 12, 13 minuten in de tweede helft. Het is 1-0 voor Ado Den Haag. Bek staat met 2-0 achter. Arman, wat doen ze? Nou, te weinig. Want uh, Go-Ahead nu in de aanval de linkerkant Houtkoop. Geeft de voorzet aan Rijsdijk. En die schiet hem binnen. Nee, Antonia dan ja. 3-0 voor Go-Ahead. Ongelooflijk. De Derby lijkt dan toch echt beslist in het voordeel van de Go-Ahead Eagles. En het is Antonia... Die Radelaars Horst in Buren en vlam zet. Want hij maakt de 3-0 voor de ploeg uit Deventer. Ongelooflijk. Pek Zwolle, die begon nog wel aardig aan de tweede helft. Maar al snel werd het initiatief weer overgelaten aan go Ahead Eagles. En daar weet de ploeg van uh, Boy wel raad mee. Goeie aanval van uh, go Ahead over uh, de linkerkant. ...waar uh, Rijsdijk de bal kreeg van uh, volgens mij is dat uh, Turuch. Nee, het is, uh, ja inderdaad, die wordt weggestuurd. Dan is het Houtkoop die de bal aan de linkerkant van het strafgebied teruglegt op Rijsdijk. Die kan dan net niet schieten omdat Ascente verdedigt. Maar de afvallende bal komt terecht aan de rechterkant van het strafschopgebied bij Antonia. En dan ligt Diederik Boer al op de grond. En is het voor Antonia een simpel kunstje om die bal binnen te tikken? Hij maakt het 3-0. En hij zorgt ervoor dat deze wedstrijd, denk ik, na bijna een uur voetbal al beslist is. Want Ahead leidt tegen Peck Swole met 3-0. Op de 5 kilometer voor mannen bij het schaatsen in Berlijn was Jan Blokhuizen na drie ritten de snelste in 6-15-66. Uh, Ivan Skobrev moet dat aankunnen zo'n tijd, Sebastian. Ja, maar kwam er niet uh, in de buurt drie seconden is het verschil uiteindelijk. Uh, Skobrev is een gevaarlijke klant straks op de Spelen... Maar ik denk toch meer op de 1500 meter dan op deze 5 kilometer. En de stand dus op precies 3 seconden van Jan Blokhuizen... is ook langzamer dan Douwe de Vries. En dus na vier ritten nog altijd twee Nederlanders bovenaan. Blokhuizen 1, Douwe de Vries 2, Skobrev dus derde. 6, 15, 66 is trouwens de zesde tijd ooit gereden in Berlijn. Alleen Sven Kramer vier keer en Johnny Romme één keer waren sneller. Dus dat geeft wel aan hoe sterk die tijd is, hoe snel die tijd is van Jan Blokhuizen nu. In de vijfde rit gestart. de Pedersen het Noorse talent tegen een man die ook nog niet echt kon overtuigen in dit seizoen. Maar misschien vandaag wel op het Berlijnse ijs Bart Swings uit België. I Collega Henry Schut is dat de drummer van Razor Light? Yeah. Because I know that I can. Had hij dat beter kunnen blijven of zeg je van nou zing maar door? Nou, wel erg soft hoor. Maar goed voor een zondagmiddag. Waarom niet? Er is een nieuwe tussenstand in de eerste divisie. Achilles 29 heeft gelijk gemaakt. Thuis tegen FC Ost staat daar nu 1-1. En bij Sparta Excelsior is het nog steeds 1-0. De vraag is, wat kan Groningen doen? Het imponeert maar niet. Henk Nee, dat mag je wel zeggen. Ik ga kijken naar Den Haag. Gert speelt die bal tegen Wijnaldum op. En Botekien even heel kort weer terug naar Wijnaldum... op de helft van FC Groningen bij de cornervlag. En FC Groningen imponeert eerlijk gezegd niet. Daar heb je voorkomen gelijk aan. Van der Looij heeft ook ingegrepen. Sherry, ik had al gezegd, die speelt niet al te best. Is eruit gegaan. De Leeuw is binnen de lijnen gekomen. En ook Adorian. En Adorian is binnen de lijnen gekomen voor Hiarie. Ado Den Haag speelt een goede wedstrijd hier in de Euroborg. Veel ploegen hebben, uh, ja, die moesten het af. ...afleggen hier in de Euroborg tegen FC Gronium. Gronium 4 gewonnen in de Euroborg, 3 gelijk gespeeld... ...en nu staan ze dus op een 1-0 achterstand. De vrije schop is voor FC Gronium. Te veel spelers blijven onder de maat. Kost iets, toch een aardige linksbuiten. Heeft ook wel eens de nodige roem en eer gekregen... ...maar ik heb me tegenover Zuiverlo nog heel weinig gezien. Sivko heb ik ook al iets van gezegd. De bal wordt achterin rondgespeeld rond gespeeld bij FC Groningen. Ado Den Haag staat verdiend op een 1-0 voorsprong... ...omdat Groningen ook in de tweede helft... ...nog geen grote mogelijkheid heeft weten te creëren... De bal gaat naar de rechterkant, naar Kierum. En dan zoekt de leeuwpositie in steeds de meter. Die bal die komt wel voor de goal. Maar die wordt weggekopt door een speler van Ado Den Haag door Wormgoor. En kan Groningen dan nog andermaal die bal bemachtigen via Kostis? Dat kan niet. Maar dan komt hij wel weer bij Bottekin. Alles nu op de helft van Ado Den Haag. Ado Den Haag wordt wel teruggedrongen. Maar er is heel weinig ruimte. Dan moet er moet het tempo opgevoerd worden. Dan moeten de combinaties rachzuiver zijn. Dan moeten ze fijn zijn. En dan moet de bal ook aankomen. Nu is het Adorian. Adorian maar even terug naar de Kieftenbelt. Kieft en bel dan de opening helemaal aan de andere kant van het veld. Die zoekt daar, in dit geval zoekt hij, uh, Letchert zoekt hij even op. En dan probeert Kierum, die probeert langs twee tegenstanders te komen. Dat lukt natuurlijk niet en daarom legt hij de bal terug op bij Letchert. Letchert dan in de breedte naar Kieftenbel. en, bel. Kieft en bel weer terug aan Kappelhof. Kappelhoff weer in de breedte naar Botkin. Ja, het schiet helemaal niet op van die verdedigingslinie van Ado Den Haag. Die zit pot en pot dicht. Daar gaat geen muis doorheen, althans tot verder. Nu moet Adorian die bal maar eens een keer voorzetten. Die doet het helemaal weer aan de rechterkant van een veld bij Letje. Gaat Ledget schieten met zijn linkerbeen. Ja, dat doet hij. Maar het schot wordt weggewerkt door Beugelsdijk. Nog blijft Groningen in balbezit. En dan is een overtreding begaan. Wie krijgt die gele kaart? Het is denk ik Adorian die die gele kaart krijgt vanwege een overtreding van Guzebjuuk. Nou, en zo blijft het voorlopig na bijna 65 minuten voetbal. 1-0 voor Ado Den Haag. Tot nog toe de man in de wedstrijd. De man van het doelpunt, Kramer. Pax begon het seizoen fantastisch. Het voetbalde mooi, het vergaarde punten. Nou ja, toen bleef het mooi voetballen en het vergaarde minder punten. En nu is er helemaal niks meer van over, Armo. Ja, want ze wonnen die eerste vier wedstrijden van het seizoen allemaal. Pax dat nu 3-0 achter staat tegen de go Eagles. Maar in de elf wedstrijden die daarop volgden, wonnen ze nog maar één keer. En dat uh, laat wel zien dat het niet heel goed gaat, uh, Pek Wolle. Veel gelijke spelen, maar nu uh, is een nederlaag toch onafwendbaar. Dan lijkt het als er 65 minuten gespeeld zijn. En ik zie Pek Wolle in deze vorm, niet uh, in de resterende 25 minuten hier in Deventer, drie doelpunten maken. En dat is toch gek als je alleen al kijkt naar die namen op het middenveld bij Pek. Ryan Thomas, Matthäus Klieg, Camoelo Mococcio. Als je dat een afzet tegen het middenveld van Goethe Eagles met Rijsdijk, Overgoor en Toerouch. Ja, dan moet je toch zeggen dat daar veel meer kwaliteit rondloopt bij PEC. alleen dat weten ze niet daar weten ze niet van te profiteren en dat komt vooral omdat go Ahead, dat slim speelt. Ze zetten de middenvelders van Peck heel goed vast. Waardoor ze geen ruimte hebben om iets te laten zien van hun voetballende kwaliteiten. En daardoor worden de aanvallers van PEC Zwolle onvoldoende bereikt. En dat heeft erin geresulteerd dat het nu 3-0 staat voor de go Ahead Eagles. In deze IJssel Derby, De eerste sinds 87 op het hoogste niveau. De wedstrijd van het jaar voor de supporters hier in Deventer. En die lijken ze dus te gaan winnen. Als er een doeltrap mag worden genomen door Eloy Room. De doelman van de go Ahead Eagles. Die niet zo heel veel te doen heeft gehad hoor in deze wedstrijd. Zwolle had in de tweede helft 1-0 mogelijk via een goede rush van centrale verdediger Latschman. Die dat vaker doet en dat ook goed kan. Hij kwam helemaal mee naar voren en schoot de bal een paar meter naast de goal. En uit de tegenstoot werd het dus 3-0 de goal van Antonia. Antonia nu ook een balbezit halfwege de helft. Maar hij raakt de bal kwijt aan Klieg die dan meegeeft aan Hiwat volgens mij. En, maar Hiwat staat buitenspel. Hij wordt afgevlacht door de grensrechter. Geen gevaar dus voor go Ahead. En een comfortabele voorsprong ook voor de go Ahead Eagles. Ze leiden 3-0 tegen Peck Zwolle. Per rit wordt duidelijker hoe goed de tijd was van Jan Blokhuizen op de 5 kilometer in Berlijn. Want Sebastian, weer twee toppers in actie gezien. Uh, Bart Swings en Sverre de Pedersen kwamen er ook niet aan. Al moet ik zeggen dat voor Swings wel hetzelfde geldt een beetje als voor Blokhuizen eerder. Dit seizoen nog niet echt weten te overtuigen. Maakt een beetje een twijfelachtig indruk. Maar de Belger heeft nu wel uh, een goede 5 kilometer. 6, 18, 62 is wel bijna drie seconden langzamer dan Jan Blokhuizen. Maar Bart Swings reed pas één keer eerder... Zeg maar, buiten de snelste banen ter wereld, Calgary, Salt Lake City. Een tijd zoals deze, dus 6.18.62, op een baan als Berlijn. Dat is uh, een goede tijd hoor voor, uh, voor de Belg, de uh, protégé van uh, Bart Veldkamp. Hij staat dus tweede, Loende Pedersen staat op de vijfde plaats. Eigenlijk zitten de nummers 2, 3, 4 en 5 heel dicht bij elkaar. En dan steekt er eentje bovenuit en dat is Jan Blokhuizen... met nog drie ritten te gaan. Heerenveen verloor vandaag met 2-1 thuis van Feyenoord. Coach van Heerenveen, Marco van Basten, zag zijn ploeg slap beginnen. Na een half uur stond Feyenoord al met 2-0 voor. Jeroen Gruter vroeg van Basten of zijn spelers dachten dat het duel soms om 1 uur in plaats van half één was begonnen. Het lijkt er wel op, ja. Een paar die, uh, die kwamen pas na een minuut of 20 aan, uh, ja, maar aan het draaien. Ja, en toen stond het 2-0 voor Feyenoord. Kijk, exact. Ja. En sta je dan te verbijten langs de kant? Kun je dat dan recht zetten? Nou, hebben we hebben wel een omzetting gedaan. Alleen ja, dan sta je met 208. En, en uh, dat, ja, dat, is, dat is moeilijk. Hij is, fijn, dat is natuurlijk toch een uh, goede ploeg... die dat wel uh, ja, redelijk goed weet uit te spelen. Maar ik vind het toch dat, uh, dat we na een half uur... toen we met voetballen begonnen... hebben we het uh, Feyenoord toch lang lastig weten te maken. Tot aan de laatste seconde is het spannend geweest. Dus, uh, dus dat is positief. Alleen ja, het is jammer dat je jezelf daarin uh, niet helpt... door niet goed te beginnen. Deels was het dat wij niet... Uh, zeg maar scherp waren. Deels was het ook dat Feyenoord heel, heel agressief begon. En wij wilden hun onder druk zetten. En daar voetbalden ze heel snel onderuit. En toen kwamen we eigenlijk al in zoiets van uh, oké, okay, wat nu? En daar hadden we niet adequaat een antwoord op. Wanneer zag je het kantelen? Nou, we hebben op een gegeven moment, na nou minuten 25, 30, hebben we een beetje omgezet. En toen kwam Feyenoord ook wat meer tot rust. En uh, nou, toen kregen wij wat meer de bal. En eigenlijk in de tweede helft... Nou, met de goal op het einde dat gaf ons dusdanig vertrouwen dat we het geweldig af zijn rooklo. Arman, ja, er is een strafschop voor Go Ahead Eagles en die ploeg kan dus op 4-0 komen. Er is een hensbal gemaakt door Giovanni Gravenbeek in het strafschopgebied. Van Peck, dat is een terechte beslissing van van Boekel om die strafschop toe te kennen. Want Gravenbeek ging inderdaad met de hand naar de bal. De bal kwam in elk geval op zijn hand terecht. En dan kan aanvoerder van de Go Ahead Eagles Job van der Linde in de 70ste minuut zijn ploeg op een 4-0 voorsprong schieten. Van der Linden heeft de bal neergelegd van Boek of Fluit. En Van der Linden gaat het met links proberen. Daar komt de aanloop. Het schots van Van der Linde en de goal. Diederik Boer gaat naar de verkeerde hoek. En Van der Linden schiet die bal links in de goal. Rechts van de keeper. Onhoudbaar voor Diederik Boer. En dan wordt het langzamerhand toch wel een beetje pijnlijk voor Vef Zwolle. Want Go Ahead scoort de 4-0. Job van der Linde, de aanvoerder. Die ook al de assist gaf bij de 1-0. Tekent voor die vierde van de Go Ahead Eagles. En nu weten we echt wel zeker dat die wedstrijd gespeeld is. En is het alleen nog. Maar de vraag of go Ahead naar een monster gaat uitlopen. Dat gaan we nog zien. Eén ding is zeker. Het staat 4-0 voor de go Ahead Eagles. Daar nog ruim 20 minuten te gaan. Net als bij FC Groningen tegen Ado Den Haag. De tussenstand is daar nog altijd 0-1 door het doelpunt van Kramer. En al afgelopen worden dan net Marco van Basten nog over. Heerenveen tegen Feyenoord. Dat werd vanmiddag 1-2. In de eerste divisie Sparta Excelsior nog altijd 1-0. En Achilles tegen Os staat 1-1. Graag tot zo. Ook met de afloop van de 5 kilometer schaatsen in Berlijn. Okay. Dit is de dag gaat verhuizen. Oh yeah. Ch -ch -ch -ch -cha <ushing> Vanaf 1 januari niet meer smiddags, maar iedere dag van de week tussen 6 en 7 s'avonds. Yeah. Dit is de dag in 2014. Zeven dagen per week. S'avonds van 6 tot 7.